Raymond Sireen met het NMS Journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut brengt volgens deskundigen het oplossen van misdrijven in gevaar als het een aantal specialismen afstoot. Het plan is om verf, haar en handschriftonderzoek te schrappen en aan externe partijen over te laten. Volgens deskundigen gaat zoveel waardevolle kennis verloren. De Tweede Kamer houdt vandaag een hoorzitting over de bezuinigingsplannen van het NFI.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 China is voor de Nederlandse provincies de meest populaire buitenlandse bestemming voor een handelsmissie. Alle provincies zijn er de afgelopen vier jaar wel een keer geweest in de hoop deuren te openen voor het bedrijfsleven. Blijkt uit onderzoek van de NOS en de regionale omroepen. De provincies doen bijna geen andere landen aan voor een handelsmissie. Autocoureur Guido van der Garde heeft ook het hoge beroep gewonnen in de zaak tegen Formule 1-Renstal Sauber. De Nederlander had woensdag al een rechtszaak gewonnen. De zaak ging om het verkrijgen van een stoeltje bij de renstal. Van der Garde heeft nu juridisch het recht om zondag van start te gaan in de openingsrace van het jaar in Melbourne. Het is nog niet duidelijk of hij ook daadwerkelijk gaat starten. En dan het weer... Nu nog temperaturen rond het vriespunt in het oosten en noordoosten kans op mist. Later gaat de zon volop schijnen en dan wordt het 10 tot 13 graden. Morgen meer bewolking en dan is het wat kouder dan vandaag. Dit was het NMS Show. The FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 GFM. In 2015 al 25 jaar live. GFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. In de tent Hotel Hoogland zo gezegd. Eén zeer goedemorgen op straat. Ja, voor de storm. Buiten bouwt zich van alles al politiek op. Dan gaan we het straks nog even over hebben. Maar uh, in Hotel Hoogland was het weer gezellig. Ja, zeg de, de koffie. Thomas doet de techniek. En uh, Gerry Rutte en Gert Ruik hebben de redactie gevoerd. Waarvoor dank. We gaan het allemaal over hebben. Goedemorgen Ben. Goedemorgen. Ja, we gaan beginnen met Geert Scholte, die al heigend aankomt fietsen. <laughs> En daarna krijgen we een delegatie. Uh, maar ja, Bond is, uh, is onze gast. Gedeputeerde van de provinciale verkiezingen. Ja. En daarna komt Jan Beelen, ook van het CDA, over de waterschappen. Dat zijn dus al twee stukjes politiek en een stukje ontspanning... waar uh, Gerard nu druk mee bezig is. Ja. Um, daarna gaan we praten met Han Cohen. Die is afgelopen dinsdag opnieuw geïnstalleerd. Nu als uh, raadslid. Voor de derde ja, keer. Voor de derde keer. Maar laat hem nou eens uitleggen hoe dat in elkaar zit. Ja. Daarna uh, komt Jansen. een tentoonstelling toerisme in Zandvoort door de jaren ja, Een heel klein tentoonstelling is dat. He, heel, heel klein. Uh, we gaan het zien. En daarna komt Hans Rijmers ons weer vertellen over jazz in Zandvoort. Nou, Gerard, we hebben het uh, <lacht> proberen te overbruggen. Totdat jij je jas uitgetrokken hebt. Ja, dat is helemaal gelukt. Hè? <laughs> Zat je vast in de overweg? Uh, oh, precies, ja. <lacht> ja <dat zal> ik... <lacht> en toen kwamen er een paar oudere dames. Ik denk, ja, dat, dat moet ik toch door het zand heen en fietsen. is geen probleem op zich, dat ben ik wel gewend. <lacht> ja, ja, ja. ja. Maar, uh... <lacht> Goed. Welkom. Wij zien de nieuwe uh, struis, struinen in de duinen zien wij liggen over het uh, waternet. Ja. En, uh, uh, en niet alleen uh, jouw nestje wat je meegenomen hebt. Ja, maar, uh, precies. Zeker. Ik wil even, even vragen. Uh, de waterschapsverkiezingen. Heb jij daar wat mee? Nou, ik heb er natuurlijk wel ja? wat mee. Ik heb gekeken op de lijst. En ik weet bij ons op de vestiging zitten er ook een paar mensen die op de lijst staan. Mm -hmm. Dus, uh, en ik vind toch wel dat, dat hun die veel verstand hebben van het water. <laughs> uh, ja, die krijgen bij mij voorrang. Mooi. Ja. Er zijn er uh, twee, hè? Twee, twee, twee ja, waterschappen ja, zijn er. Ja, dus ja. daarom, ik denk, nou, dan ga ik daaruit kiezen. Ja, nou, ja, okay. Los van de politieke partij. Oké, okay, dat is uh, goed. Gewoon uh, kennis. Daar gaat het ja, ja. om de deskundigheid ja, ja, ja, ja, ja. bij die waterschappen. Um, wat ga je ons vertellen over dat nestje? Ja, nou, inderdaad. Ik, ik heb vorige week ik denk, Twitter Twitterberichten. Ik ben de twitterende boswachter. En, de twitterende duinwachter. Ja, ja, ja. Ja, het gaat allemaal door die media. Het is van alle kanten. rukt uh, dat op. Maar toen dacht ik: Nestel ja. en, en Dus daarom heb ik een vogelnetje mee. Ja, de mensen thuis zien het nee, weer nee, nee. niet. Dus uh... het, het, het, ja, nou, het is? het is een hoop strooi. Het is, ja, het, en aan de binnenkant is het afgewerkt met een soort uh, slijk. Ja, een beetje slijk, inderdaad. Ja, maar kun je dan Zo. zien wat voor nest het is? Uh, ja, dit is een uh, merelnest nest geweest. Maar deze, die had dus uh, niet zoveel takjes uh, in de buurt, maar heel veel. Ja, fijn gras, zeg maar. En ja, prachtig mooi uh, afgewerkt. En op uh, een gegeven moment, ja, door een storm uit de, uit de boom... Uh, uit de meidoren vaak, hè. Want de meidoren die... Uh, een meidoren heeft ja, heel veel vertakkingen. En de blaadjes en stekels, daar past die prima in. Dus ik dacht, ja, nesteldrang. Hè. Want dat, als je nu goed om je heen kijkt trouwens in de familie ja ik, daar begin ik nou weer over nee, maar allemaal alle, nee we allemaal neefjes en nichtjes joh. die de ene is weer uh, ja, niet een neven maar de nichtjes dan weer die is zwanger en die zwanger. En, dus dat is zwanger ja het is het tijd hè ja het lijkt ook wel dus maar die gaan ook een nestje bouwen nu die gaan allemaal nestjes bouwen. Ja. En uh, ik heb het wel even opgezoekt op Google. Ik denk, kan het wel nesteldrang, maar dat is een goed woord verder. En uh, als je dan bij de Zandvoortse binnenkomt. je komt langs die rembaan. En dan zie je inderdaad die aalschoffers met de hele grote takken. Dat zijn echt grote takken. Hun nest alweer aan het opbouwen. Hè. En waar ook, moet je eens kijken, de concurrentie. het territoriumgedrag van de roodborstjes. Want het is een hele felle tante of een felle heer. Maar ook de merels, hè, de, de mannetjes, die zijn dus zwarte meer, als zeg maar. Hoe ze aan het knokken zijn. Uh, musjes hier uh, in Zandvoort, zie je dat nog veel. Door de, door de oude daken zijn we gelukkig nog een hoop uh, mussen. Onder de pannen? Onder die pannen, ja. ja. Dus ja, het is gewoon, uh, als je goed oplet, zie je al die vogeltjes in ieder geval bezig met, uh, met die nestadrang. En, uh, en nestjes maken. Dus ja, dat vond ik uh, vandaar het nestje even meegenomen. En, maar die, uh, uh, die aalscholzen, dat zijn natuurlijk super grote vogels ook. Ja, en die dus echt met hele uh, hele takken, maar um, over territorium afbaken, hoe doen zij dat? Want dat ik zie wel eens een paar mussen op elkaar springen... als er een stukje kaas in de tuin ligt. Ja. Maar dat is natuurlijk geen, geen wegsturen van, uh, uh, van territorium. Nee. Hoe doet zo'n aalscholver? Nou, als je, ja, dat is moeilijk te zien natuurlijk. Maar dan heb je een goede verrekijker. Ja? En je gaat naar dat rembaanveld En dan zie je de volwassenen, sterke, grote uh, aalscholver... de beste plek hebben aan het water. Want en dat ook groot in, zijn. Ja, groot zijn. En ook in de boom. Kijk, die aan de zijkanten, waar wat slappere, kleine... Een staan en wat lager of wat hogere takken die heen en weer uh, siepen. Daar zitten dan die, die jonge mannen en vrouwtjes. Die, ja, die proberen voor het eerst maken ze een nestje, niet zo deskundig nog en uh, nee, ja, ook nog nee. niet zo sterk om wat de mooiste plekken te krijgen. Mm -hmm. En uh, dus bij eilskoffers is dat is ook, is ook zo. ook een, een rangvolgorde. Ja, ja, heel duidelijk. Uh, die hoge populieren, daar zitten ze graag in, hè, rond die rembaan. Opdrogen ze? Ja, uh, ja, de vleugels in, ja, de, uh, ja, ja, ja, Leuk. Um, over aalscholvers. Uh, ik heb wel eens horen vertellen dat aalscholvers uh, uh, zijn natuurlijk mooie vogels. Maar uh, ze roven alles leeg wat, uh, wat leeg er te, te roven is. Ja, ja de, de binnenvissen zijn ja, er niet zo gek van. Zijn ben je blij mee? He? Nee, helemaal niet. Want ze, in, in, de, in die broedseizoen, zeg maar, als die jongen dan, uh, als de eieren zijn uitgekomen, anderhalve kilo vis per dag, he, vissen ze in de Noordzee. Ze ja, vliegen ja. Ja. en hebben ze ge, gevist en dan gaan ja. ze dus naar de jongen, ja. naar het nest. Ja, en ja precies, en dan ja. zit we een krop vol. He. En dat, uh, ja, dat braken ze waren op. Dat, of die jongen, die gaat soms ook half met die kop helemaal in. Die gaat er helemaal in. In die, in die, in die zak, zeg maar, waar, die, uh, ja, waar dat vis zit. half verteerd alweer, want ze zijn een tijd onderweg, hoor. Ze, ze duiken als de beste, hè. Ze duiken en dan, uh, ja, ze weten dat soms met elkaar, hè, Dan gaan ze dus. Hebben ze een uh, schoolvis gesignaleerd. Dan duiken ze met elkaar, zodat die vis bij elkaar blijft. En waar uh, onder water de, de visje visje pakken. Maar ze pakken zo'n stuk of drie, vier vissen onder water en ja. dan uh, hup naar huis. Ja, omdat ze hebben ook veel minder vet op hun veren dan andere vogels. Hè. Daarom moeten ze ook drogen. Daarom ja. zitten ze zo, uh, zo mooi op die lantaarnpalen zie je ze dan wel zitten om die veren te drogen. Ze kunnen eigenlijk maar één keer goed duiken en daarna uh, kan dat niet meer. Dan is het heel belangrijk dat ze nog omhoog komen. van het water er ook. Dan zuipen ze natuurlijk. Ja. Maar, en, uh, maar de tweede keer lukt het eigenlijk al niet meer. Want dan is het... Uh, vet, het, ja, het is, omdat ze niet zoveel vet Daarom aan het veren hebben. Zo vaak heen en weer gaan ook ja. om uh, voedsel te halen. Ja, precies. Dat, en, en die kop is dan vol en die veren moeten weer drogen. Ja. Altijd over die. vertel ik altijd. <coughs> kijk maar naar de watertoren van Zandvoort en dan dus, ja, zien ze altijd heen en weer vliegen. Zo lang die watertoren. Ja, dat is een, een beetje route. In die watertoren voor, uh, voor de vogels. Want ze moeten natuurlijk ook uh, uh, oriënteren naar uh, naar nest toe. Uh, we gaan eens even naar de kalender kijken, want hij loopt af, zie ik. Ja, hij loopt af, de nieuwe, die ligt, oh, die ligt bijna alweer klaar in We hebben nog een kalender voor maart. Ja, we hebben nog uh, een paar Hoewel die ja, eigenlijk... Die maakt een beroep. Ja, alles open. Ja, dat ging, is dat is in ja. de ja. uh, ingang van uh, de Ja. Entree, dat uh, ja, dat vind ik mooi. En ja, wel opgeven, natuurlijk. Ja, opgeven. En op de website kijken of hij niet al vol is. Want het is een populaire excursie. Ja. Dus uh, ik, dan weet ik niet zeker of hij nou al vol is. Uh. Je kan uh, kijken op www.waternet.nl schuinstreep. Ja, precies. Ja, ja dat is het. En, en, uh, ja. En, en zondag zijn die excursies met die natuurgidsen altijd heel, die zijn helemaal gratis. He, bij de ingang uh, oase bij het bezoekerscentrum. En die vertellen zo twee tot drie uur lang maar dat allerlei is, kleine weetjes. Uh, dat is zondag? Ja, en hoe laat, zondag. hoe laat begint die? Eén uur. Eén uur. Bij het bezoekerscentrum. Die zie ja. ik hier niet in mijn agenda staan. Dacht uh, acht. De wandeling voor vroege vogels heb ik hier. Ja. Zeven uur. Oh, zeven uur. Oh, die staat er. Dat is een hele, hele vroege. Ja, een hele vroege. En waar vandaan? Uh, uh, deze gaan. Uh, Zandvoortslaan. Toch wel. Ja. Ja, dat is mooi. Bij de ingang Zandvoort -Salaan. Hij is verder uh, inderdaad gratis. Ja, toevallig. Nou, dat is wel heel leuk. Dat is wel heel leuk om te, te vertellen. Wij gaan binnenkort weer starten. He. Eind maart. Staat hij er wel op de fietsexcursie van maart. 27 uh, maart. Dat is vrijdag. Fietsexcursie Live Plus, langs ja. werk en uitvoering. Dat is de, de laatste ja. die ik op mijn schema ja, precies. heb. precies. En dat is ook de eerste fietsexcursie weer van Live Plus. Okay. En, uh, ja, wat een wat gezelligheid hier, hè? <laughs> maar ik praat gewoon door. Praat maar gewoon door. <laughs> praat door. Want de Live Plus, we gaan het hele zomer Live Plus fietsexcursies organiseren. Oké, okay. leuk. Dus dat is uh, in plaats van de fiets, betaalde fietsexcursies. Alle fietsexcursies zijn vanaf nu gratis. Oh. Het hele jaar, want dat Live oh. Plus. Ja, dan moeten we eigenlijk de Europese. Unie voor bedanken. En wij krijgen een subsidie. Maar we zijn dan verplicht zoveel mensen rond te leiden ja. door de duin. Nou, en met die fiets kunnen we twintig mensen meenemen. komen ook in de verboden gebieden natuurlijk. We laten vertellen alles over de waterwinning. Maar ook over, de, over het lijf plus. Het aanpakken van de Amerikaanse vogelen. Ja, ja, ja. Oh, ja, dat vertellen. ik. Met de, ja. de schapen. We gaan ja. naar de uitgebaggede poelen in de duin. Waar ja. Ja, waarschijnlijk uh, salamanders, kikkers en padden komen we tegen. Het was van de week een artikel, maar dat gaat over de andere uh, waterwindgebieden. Over het kappen van bomen. Ja. Heb je het gelezen? Ja. Uh, het is, is, is dat zo, hè? Uh, Want nou. men daarvan. En het, als je het artikel leest, dan uh, de natuurvereniging zegt ook van... nou, dat is niet normaal, al dat gekapt. Nee, nee ze, hebben het artikel, ze hebben ook een artikel over ons geschreven. Ja. Daar is foute informatie ingekomen. Dat vind ik een beetje slordig van de krant. Okay. Moet je altijd mee uitkijken als je dit zegt, hè. Maar. Ja, uh, verkeerde foto erbij. Dat denk ik, ja. En het zijn toch altijd een paar dezelfde mensen die naar de krant schrijven. Het, uh, uh, ik toevallig had met mijn live plus discussie van van de week... liet ik het ook zien bij een Veld, waar al die Amerikaanse vogelkers zijn verdwenen. Ja. En daarbij zijn inderdaad ook wat oude, andere bomen verdwenen. Uh, ja, uh, Dat is zonde, hè? Het ja. is wel zonde, maar je ja. kan. Je, als daar zo'n oude boom staat, dus komen zo'n grote trekker, ze plagen ook af. Hè. Dus ja. 10 centimeter humusrijke grond halen ze weg. Want daar zitten alle zaden in uh, van die vogelkest. En dan staat het de volgend jaar weer. Ja, komt plus. weer terug, hè? Ja, plus de oudere mensen. Ik had een uh, paar. Uh, stuk of zes ja. oude Amsterdammers had ik mee. Die dus zeggen: ja. uh, Kijk, het is weer ja. het is weer een duin. Ja. net als uh, ja. jaren ja. geleden. Ja. Zo zag het duin er gewoon. Ja, nou, zand, stuiverig. En dat vind ik juist wel heel mooi bij, die, uh, bij de renbaan. Maar goed, niet iedereen is er even tevreden mee. En met 800.000 mensen ja, op jaarbasis ja, ja, ja, heb je dat ja. natuurlijk altijd. Ja. Er dat zijn, ja, het zijn er maar een paar die kan schrijven. Ja. En ja. Altijd klaar. Ja. Maar dat heb je toch altijd. Hè. Je hebt zoveel De, mensen, zoveel wensen, zoveel zinnen, Wat is dat voor een uiltje een wat uiltje, daar staat? Oh ja, dit uil, ja. <laughs> wat is dat? En, dat, gebruik ik dan, maar, dat gaat binnenkort ook weer gebeuren. De volgende keer als ik kom, kom ik met een nieuwe struiden met mijn aan. Ja. Oh ja, ja leuk. Kijk of je het doet hoor. Ah! Oh. Okay. Dus de, de agressieve uil. De hè. Die heb ik geslagen. Nee, ja, ja. oh. nee, hadden wij die maar bij ons? Zeg. Nee, dat is zelfs heel zeldzaam ja. bij ons. Ja, die komen niet vaak voor. Dit is eigenlijk uh, het ja. geluid van mannetjes bosuil. Okay. En uh, die gebruiken we wel eens met excursies... om de andere mannetjes een beetje te pesten. Oh. En Dan Beginnen ze, gaan Houdt. ze erop reageren, ja, ja, ja, ja. weet je wel. Maar eigenlijk standaard is als ik een uh, nachtigale. Excursie hebben, die hebben we straks weer uh, april en in uh, begin mei. Ja. Of we uh, hebben een uh, avondexcursie, dan uh, hoor je eigenlijk de altijd wel eens een keertje. Maar goed, dit, dit fluitje heb ik wel eens bij, maar ook, ook met mijn kinderexcursies. Ja. Kijken het wat we. Er... Uh, ja. ja, het is zien. Ja. Het is, het is. En luisteren. En ja. luisteren hè, ja. In, ja. in de, ja. de natuur. Ja. Ja. Gerard. Uh, bedankt voor deze uh, uitleg. Uh, je kan nu rustig je koffie gaan opdrinken, ja, Want wij ja. moeten door naar het politieke geweld. Uh, wij uh, hopen jou binnenkort met een nieuwe struinen te... Uh, ja, ja, ja, en dan krijg je uit. ook uh, meer tijd. En dan gaan we ook wat... Je meer tijd. Uh, meer tijd. Ja. Nou, als je dan uh, wat minder over de hoge weg gaat, dan komt het allemaal goed. Gerard, ja, bedankt. Vrede rode pad. <laughs> Vrede rode pad. Dankjewel. dad and his father those are the rights of the estates girls don't cry you're the son not as often Mijn zoon uh, zit in Alaska. Kijk, dat is, dat is dus duidelijk. Ja. Aangeschoven is de gedeputeerde Jaabond. Bond. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent uh, op uh, tournee door Zandvoort en omstreek. Ja. Uh, u blijft vandaag in Zandvoort? We blijven vandaag uh, groot deel in Zandvoort. En dan uh, gaan we ook nog naar Haarlem uh, vanmiddag. Ja. Sterke delegatie uh, meegenomen, zie ik. Al uh, Zandvoorts voor het maar daar gaan we het niet over hebben. Uh, ik heb een paar dingen opgeschreven. Oh, ik hoorde dat meneer Metters dat jammer vindt. Nou, gaat u rustig zitten, meneer Metters. Um, de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen... Uh, is net zoiets gegaan als bij de uh, gemeenteraadverkiezingen. Men gaat het landelijk brengen. Stoort ja. u dat? Ja, dat stoort mij best wel, ja. ja. Ik, uh, ik vind dat ook... Uh... Ja, ik vind het ook dat het niet klopt. Ik bedoel, iedereen heeft het over het feit... dat die provincie bij heel veel mensen... dat dat niet bekend is wat yeah. de provincie doet. Maar ja, als je dit elke vier jaar zo doet... zoals nu gebeurt, dan, dan lukt ons dan dat, dat ook nooit. Dan komt het nooit. nooit. Nee. Ja, het, het, is, uh, het vreemde doet zich voor dat deze klacht... die ik nu uit en waar u het mee eens bent... Yeah. bij de uh, gemeenteraadsverkiezing ook is geuit. Yeah. En uh, tot onze verbazing... gaan we gewoon door met dit soort uh, dingen. Er was afgelopen donderdag of woensdag... een landelijk debat... Uh, Gaan kiezers daar op letten... Ja, Stel dat, dat uh, toevallig kwam D66 als winnaar uit dat debat. Ja, niet bij, ga, ik, niet bij iedereen trouwens. Want nee, maar, bij de lezers van de Volkskrant en trouwen en NRC Handelsblad was Buma ja, de winnaar van ja, het debat. Ja, ja. ja. Maar gaan mensen daar naar richten? Als je het nou toch niet weet van die provincie, want, ja, wat doet die provincie nou voor me? Want die kant ga je dan op. Nou, ga ik, je dan maar naar zo'n debat luisteren en daarop stemmen? Ja, ik denk dat dat zeker bij heel veel mensen een rol ja. speelt. Uh, en wat ik dus ook fout vind en wat ik dan ook goed vind van Buma... Uh, dat deze, deze verkiezingen gaan niet over of dit kabinet wel of niet valt... Mm. Mensen stemmen natuurlijk op 18 maart toch in eerste instantie op uh, uh, ja, de mensen die hun voor vier jaar lang gaan ja. vertegenwoordigen ja. in hun provincie. Ja. Ja, want in de, en dat stoort mij dus ook, en waarschijnlijk hoop ik u ook, dat uh, uh, het verlengde wordt getrokken naar de Eerste Kamerverkiezingen. Ja. Want de provincie kiest de Eerste Kamer. Enzovoort ja. enzovoort. En dat wordt zo hoog opgespeeld, ja. Ja. Ja. dat de kiezer eigenlijk de provincie vergeet ja. en naar die Eerste Kamer gaat denken. Ja, en, en dat, dat is ook heel erg jammer als je kijkt naar wat nou eigenlijk de rol van die Eerste Kamer is. Mm. Uh, want dan worden er steeds meer Amerikaanse toestanden. Ja. Uh, dan je dus niet meer regeren de Eerste Kamer is er eigenlijk voor om uh, wetten te toetsen. Ja. Uh, niks meer en niks minder. En die Eerste Kamer die dreigt nu ook heel erg politiek te worden. En dat is jammer. Uh, uh, want dan moet je een andere discussie gaan starten... over het Huis van Torbeke dat mm -hmm. sinds 1848 redelijk staat. En waar we toch, als het gaat om uh, dat Nederland... toch op alle lijstjes waar je ook kijkt... in de top 5 staat van de meest welvarendste <kijkt> landen. Mensen voelen zich hier prettig. Ja, daar heeft dat systeem wat wij hebben... toch ook een, een behoorlijke bijdrage aan ja. geleverd. Dus ik, ik vind het heel zonde... dat ze wat beginnen te, ja, te sleutelen aan dat systeem... Wat, wat het zo heel lang zo goed heeft gedaan. Ja, dat is jammer. Maar hoe, hoe komt het nou dat, er, dat de provinciale staten... Echt leven bij de, bij de, bij nou ja, de burgers. Dat, dat, er wordt deel, toch genoeg aandacht aan besteed. Ja, zeker, maar ja. het is ook deels waar. Want als u kijkt de afgelopen maanden uh, dat de Statenzaal bom en bom ja. vol zat met mensen. Uh, daar waar het bijvoorbeeld ging over windmolens, waar komen die, ja. die ja. krengen? Mm -hmm. Om het dan zomaar eens te zeggen. Heel actueel uh, natuurlijk. Het, ja, ja, zeer actueel. Ja. Maar, nee, maar dan, dan zie je dus. Maar dan leeft het wel, hè? Dan zien ja. mensen van hé, hey, nou komt het wel heel dichtbij. En oh, daar gaat die provincie dus over. Uh, als je kijkt naar uh, wegprojecten van de weg, uh, we zijn met een heel groot project bij uh, van Alkmaar tot aan de, de N23 of wel de west -weg. Ja, dan komt die provincie dus wel dichtbij. Als het gaat om bedrijventreinen. Als het hier gaat, bijvoorbeeld, uh, over de windmolens op zee. Hè? Ja. Nou, de CDA zet zich daar al van begin af aan uh, heel ja. erg voor in. Dat dat ver buiten die 12-mijlzone komt. Als ze er dan toch komen. En uh, uh, ja, dan, dan gaan mensen wel uh, zien dat die provincie wel degelijk belangrijk is. Is een, uh, een provincie in staat om, de, om dit te weren? Als de hele provincie. De provincie Staten zeggen we willen die windmolens niet hier of kan de heer Kamp gewoon toch zeggen van nou ik doe het doet wel? Nou het, het is natuurlijk een heel vreemd dossier mm -hmm. uh, want uh, we hebben een premier die uh, nog geen drie jaar geleden riep dat het ging om subsidies door de monsters en vervolgens zet hij met dit kabinet uh, zijn handtekening op 6000 megawatt wind mm -hmm. op land en 6000 megawatt wind ja. op zee kost zo'n 18 miljard euro. Uh, dus die, die snap ik niet. Uh, de VVD hier in Noord-Holland is trouwens fel tegen windmolens. Uh, en de CDA-gedeputeerden moeten het uitvoeren... samen met de Partij van <laughs> de gedeputeerden. Dus dat is wel een heel rare ja, die, constructie. Die, die rare constructies heb ik ook bekeken. Waarom doen we dat niet met z'n allen dan? Nou, kijk, dat is besturen. Dus ik lap er ook niet voor weg. Uh, maar wat wij wel hebben gedaan in Noord-Holland... Uh, wij stonden in eerste instantie aan de lat... voor zo'n 1200 mm -hmm. megawatt windmolens op zee. Uiteindelijk is dat 685 megawatt geworden. Ja. We hebben op dit moment zo'n 300 megawatt draad in Noord-Holland. Uh, er is een heel groot project in de Wieringenmeer, 350 megawatt. Uh, wat valt onder de coördinatie van het Rijk? Want dat is, dat is de ja. Rijkscoördinatieregeling. Dus wij moeten nog 100 megawatt neerzetten. Dus ik durf te zeggen dat het mij gelukt is om de schade beperkt te ja. houden. Uh, en nou, nou loopt de discussie. Ja, en waar komt dan die 105.5 megawatt te staan? Nou, ja. En die discussie loopt. En daarbij zet ik me in om dat uh, toch zoveel mogelijk te proberen te doen in het industrieel gebied. Uh, waar al veel achtergrondgeluid is, ja. zodat uh, ja zo min mogelijk ja. last krijgen van van die moments. Ja, dat zou mij. Uh, uh toch beter lijken, maar het is aan, u, aan de bestuurders om dat als één front te doen. Alle partijen naast elkaar en uh, die windmolens achter de horizon. Ja, Goed, um, daar ben ik het trouwens mee eens. Mijn uh, collega hier die heeft ja. uh, vanmorgen geprobeerd iets ja, te printen. Ik probeerde uw cv en uw, uh, al wat u allemaal doet. Maar mijn printer liep vast. Okay. Want en daar stond zo ontzettend veel op. Okay. Wat u allemaal doet. Ja. Waar ja. Heeft u nog wel tijd om, uh, voor ontspanning of iets dergelijks? Nou, een stukje van mijn ontspanning die hebben jullie net gedraaid. Dat is de, de passie voor muziek. Okay. Uh, mijn twee zoons die zitten inderdaad uh, in, in twee bands. Uh, Speelt u zelf ook wat? Ik speelde zelf klassieke gitaar. En ah. in mijn jonge jaren was ik ook zanger in een bandje. Maar okay. ja, dat is op dan niet zo bijzonder. Nee, nee. <laughs> daar val je niet mee op. Uh, nee, absoluut <laughs> niet. Dus ja, ik, ik heb zelf ook altijd wel wat met, met de muziek gedaan. En uh, ja, wel altijd heel veel met muziek gehad. Dus mijn andere passie zit, zit in die. In die die, uh, in die passie van mijn zoons voor muziek. Ja. Maar uh, inderdaad, sommige soms vragen ja. mensen wel eens in, wat doe je nou daarbij? Nou ja, ja. Een, een, van alles. Een, een vak van gedeputeerde dat, dat dat kost je als je het goed doet gewoon veel tijd, hè? Um, we hebben uh, hier een aantal spierpunten, het Fonds Waardevolle Herbestemming. Ja. Kunt u daar wat over vertellen? Ja, daar kan ik wat over vertellen. Wij hebben uh, eigenlijk in elke uh, gemeente, dat zijn er 51 in uh, Noord-Holland, hebben we wel een, een kerkgebouw staan. En dat heeft toch een, een bijzondere waarde. Mm -hmm. Ondanks het feit dat er steeds minder mensen naar die kerk toe gaan, op het moment dat zo'n uh, gebouw uh, bedreigd wordt met verdwijnen, dan zijn er toch heel veel mensen die zeggen: van ja, dat is wel jammer. Want dat is wel een icoon in onze gemeenschap. Nou wat je ziet, dat is dat heel veel van die gebouwen, uh, die krijgen een uh, ja, multifunctionele bestemming. Dus ze gaan ja. daar club en buurthuiswerk in organiseren, uh, theatervoorstellingen. <kuggen> en dat wordt, dat wordt nou in 100% van de gevallen gedaan door vrijwilligers. En vaak lukt het ze ook nog om zo'n gebouw in stand te houden. Totdat er uh, een keer echt groot onderhoud moet. Uh, het dak gaat lekken of ja. de CV-installatie gaat kapot. Nou, daar is dit fonds uh, waardevol herbestemming uh, voor bedoeld. Het CDA wil dan ook die vrijwilligers op die manier ondersteunen. Dat we zeggen, nou, als de gemeente dan ook meedoet... het bedrijfsleven doet er voor een deel mee... dan moet je als provincie 50% co-financieren... om dat soort grote, ja, grote herstellingswerkzaamheden... die toch meestal veel geld kosten om daarin te helpen, zodat zo'n gebouw behouden blijft. Ja, er er staat, er goed. komt. Dus het is er nog niet. Nou ja, als ze allemaal op CDA stemmen, komt het hier. <laughs> ja. De peilingen Over, zijn trouwens, ja, de peilingen zijn, hè? Maurice de Hond... dat er de CDA dus uh, één zetel meer uh, Ja. Werkt het, werkt het daar ook weer zo? Want ja. ik heb het hier opgeschreven... PvdA, VVD, uh, VVD 24 zetels samen. Uh, uh, jullie krijgen er waarschijnlijk eentje bij. Ja. Ja. En wij willen graag dat het andere erbij komt natuurlijk. Um, Anders zat hij een tijdje geleden en die zegt ik ben voor het MBK voor de vrijwilligers voor de bereikbaarheid heeft ieder potentiële kandidaat en eigen wensenlijst? Uh, nou, wat, wat, wat, wat dus echt zo is, dat is het CDA is de grootste lokale partij van uh, Noord-Holland. Mm -hmm. uh, wij zijn de enige politieke partij die in alle gemeenten in Noord-Holland uh, vertegenwoordigd is. En ons verkiezingsprogramma komt ook tot stand vanuit die leden, want wij zijn een ledenpartij. Mm -hmm. uh, dus we hebben heel erg stevig gekozen voor een regionaal verkiezingsprogramma, waarin die speerpunten van die regio ook zijn opgenomen. Ja. Ja. We hebben ook gekozen met een lijst waarin uh, uh, alle regio's vertegenwoordigd zijn, uh, want dat is ...dat is onze voeding, dat, is ons, dat zijn onze klankborden. En vandaar dat we ook in die regio's wel weten... Van ...waar moet je nou in die regio's voor kiezen als het gaat om de speerpunten. Ja. En als je praat over MKB... Uh, 50% van de Nederlandse economie draait op MKB en familiebedrijven. Uh, en wat je ziet, dat is dat daar ook de meeste innovatie vandaan mm -hmm. komt. Maar wat je ook ziet, is dat die banken terughoudender zijn geworden. En dat met name ook vanuit het Rijk er geen steun meer is voor dat soort innovaties. Uh, nou, daar zeggen wij van daar moet een uh, provinciaal fonds komen om goede innovaties vanuit het MKB te kunnen ondersteunen. Uh, dus dat is echt, echt gericht op, de, op de, ook de regionale ondernemers. Nou, de andere heb ik net al genoemd. De vrijwilligers? Ja, de vrijwilligers die zijn natuurlijk het cement van de samenleving. Nou, dat doen. vind ik altijd wel grappig. Dat roept iedereen wel. Maar, is maar we zo. doen er nog niet zoveel meer aan. Nou, we doen er wel veel aan. Uh, en, en, en dat is nou juist waar het om gaat. Uh, de provincie heeft uh, nog niet zo lang geleden een behoorlijke discussie gehad over wat onze kerntaken zijn. Hè. Waar moeten we ons nu op focussen? Dat heeft ook te maken met het feit dat die provincies veel minder geld krijgen ja. natuurlijk. Maar wij hebben gezegd, dat kan best zo zijn. Maar daar mogen die vrijwilligers niet de dupe van worden. Uh, want wat gebeurt er namelijk? De provincie steunt bijvoorbeeld de huizen van sport. Mm -hmm. Nou, dat zijn de uh, uh, uh, de Huis van Sport leiden de vrijwilligers op. Dat kost ons 200.000 euro per jaar op een, op een begroting van 700 miljoen. De vrijwilligers in het groen: 610.000 euro. Op een begroting van 700 ja. miljoen. Uh, maar ook uh, de, de oudere bonden. Uh, en de dorpsstaden. In de, in de kleine kernen. Ja. Die daar de leefbaarheid proberen in stand te houden. Nou, dat gaat dus eigenlijk om niks. Als je kijkt naar die begroting. Op zo'n begroting is. is dat niet veel. Ja. Maar als wij ermee stoppen. En daar verschillen wij van mening met een aantal andere partijen. Ja. Die zeggen dat moeten die gemeenten dan maar doen. Maar die 51 gemeenten gaan dat niet doen. Dus het gaat versnipperen. Het dreigt tussen de wal en het schip te raken. En het CDA. En dat is echt een, een speerpunt in ons programma. Daar gaan we echt stevig op inzetten. Je moet niet dit kleine geld gaan schrappen waardoor heel veel vrijwilligers in de problemen gaan komen. Ja. Dus wij, Zouden... willen, wij willen dat geld op de begroting van de provincie houden structureel. Het grappige is dat uh, iedereen die uh, aan uw kant zit, uh, dat roept met die vrijwilligers. En uh, ik hoor hier een, een aardig plan, een goed plan zelfs. Ja. Dus ik ben zeer benieuwd uh, hoe dat uh, verder gaat. Nou, het is iets wat de provincie al doet, waarvan een aantal partijen zeggen, daar stopt we mee. waarom wij zeggen, daar moet je dus niet mee stoppen. Daar moet waarom willen die stoppen dan? Uh, omdat die zeggen van, we krijgen minder geld en het hoort niet bij een kerntaak van de provincie. Oké. Okay. En wij zeggen, breng het dan maar onder bij een kerntaak. Wees daar maar creatief in. Maar laat die vrijwilligers niet vallen. Nee, mm -hmm. nee die heb je nodig. Je hebt nog een heb aardig, aardig stukje nou, grond. Ja, ik had een vraag ook. Ja, want er, er, in de Volkskrant heeft een heel stuk gestaan. Blijven provincies bestaan? Ja, ik, uh, Zeker weten? ik ben daarvan overtuigd. Om, nou ja, kijk, ik noem net al het voorbeeld... Uh, waar die ja. provincie die verbindende rol speelt. Ja. Tussen die 51 gemeenten. Een gemeenteraad is natuurlijk <coughs> vooral bezig met datgene... wat er binnen die gemeentegrenzen uh, gebeurt. En dat snap ik ook. Uh, dat zie je ook uh, nou, trouwens uh, aan de groei van lokale partijen. Ja. En die provincie is nou juist de, de regisseur, de verbindende partij... die het overzicht heeft over die hele provincie. Daar waar het gaat over wonen, waar komen woningen, maar ook waar niet. Hoe behouden we ons landschap en hoe zorgen we voor die balans... tussen werken, recreëren en natuur. Mm -hmm. En hem, hebben ze een sterkere rol gekregen? Wel, die ruimte de, de ordening, daar is de provincie ja. natuurlijk de baas in rolland ja. ja. Met onze structuurvisie. Ja. Dus daar zijn we een hele belangrijke partij. Maar ook de natuur is gedecentraliseerd. Het ja. landschap ja. is... Ja. Natuur. Ja. En dat, dat moet je ook niet bij een gemeente uh, wegzetten. Daar is een provincie uitermate goed geschikt voor. Voor het betere overzicht? Ja, voor het betere overzicht. Als je praat over het Nationaal Natuurnetwerk, dat voor een ecologische hoofdstructuur, ja. dat kun je niet aan 51 gemeenten overlaten. Nee, want de één wil wel een brug en de ander de niet. De niet. Ja, ja. Nee, maar zo is het. Ja. Uh, dus voor dat soort projecten is een provincie cruciaal. Uh, we hadden het, had het over die brug die ik er even in zo. Ja. Uh, dat is natuurlijk een heel groot natuurgebied. Ja. En daar heb je dus als uh, provincie een beter overschot. Dat is heel duidelijk. Ja, uh, als ik het nou nog groter ga trekken. Uh, er is een discussie geweest over een heel grote provincie. Ja. Daar bent u dan zeker ook een tegenstander van. Daar ben ik groot tegenstander ja? van. Ja, ja ik, ik vind de afstand tussen. Uh, uh, nou ja, kijk, uh, iedereen roept uh, dat er een grote afstand is tussen, tussen de politiek en de burgers. Ja. Ja. Die, die is er. Ja, die is uh, en, nou ja, dat, het, ja, ik laat het zo zeggen. Ik, ik probeer wel altijd zoveel mogelijk uithalen en weg te zijn. En op locatie te gaan kijken. Dat, dat, dat, uh, ik ben u uh, al een paar keer ergens tegengekomen. Ja. Zelfs midden in de nacht bij de eerste legger van de brug. Ja. Um, <laughs> Nee, maar wat, wat, wat je ziet... Ik denk dat die afstand dan dus nog groter gaat worden, want staat zich ja. dus nou voor dat je een provincie krijgt die je moet van Testel naar Rhenen. ja, ik denk dat dat niet te doen is. Maar ik denk dat de kracht van de provincie ook is, dat die wel weet waar ze het over hebben als het mm. gaat om die regio. Maar met zo'n grote provincie, uh, hoe moeten die statenleden dat, in, dat gaan doen? Ik bedoel, dat is... En ik ben ook bang dat het dan ook heel erg gefocust gaat worden op die randstad, op dat stedelijke deel. Ja. Ja. En dat met name dat Ommeland dan daar de dupe van gaat worden. En daar zit in Holland natuurlijk wel een mooie balans in. Die stad Amsterdam, die redt zich wel. Ja. Uh, maar datgene wat er omheen zit... dat heeft nou juist de provincie zo vaak nodig. De, de, de, kleine, de kleinere dorpen? Ja, ja, ja zeker. zeker. Ja, ja, want ook het, het, het vervoer... Hè? Het, het, het, het vervoer, zeg maar. Eigenlijk ja. treinen en openbaar vervoer... Openbaar vervoer. Ja. Kijk maar naar Zandvoort ook. Waar ook uh, al jarenlang gesteggel is over uh, extra. Daar maakt u zich ook uh, wel. Uh, want dat bereik is ook bereik. een, van, ja, een van de dingen die de provincie doet. Ja, he, ook. Ja, we Zorgen even, voor goed openbaar vervoer. We maken wel even een knip in het feit dat NS en ProRail verantwoordelijk zijn voor het vervoer ja? over rails. Dus ja, ja. Ja, dat ja, okay. valt onder de verantwoordelijkheid van het ja. Rijk. Wat wij nou natuurlijk wel doen, dat is toch vaak de lobby inzetten als het gaat om bepaalde tracés. Ja. Nieuwe stations. Zie ja, maar C -halfweg, ja. toch uiteindelijk. Ja, maar, dat duurt dan wel 15 jaar, hè. Voordat je hier de planning ziet, dat het door Ja, er komt ja, ook ja. een mooi winkelcentrum ja. achter. Dus als het gaat om openbaar vervoer <laughs> infrastructuur. Ja. En dan met name de provinciale wegen, maar ook niet te vergeten wandel- en fietspaden. Ja, ja daar, ook daar is de provincie ja. verantwoordelijk voor. Ja. Ik wil het nog even hebben over het kinderkansenteam. Ja. Uh, het kinderkansenteam zou een gevolg moeten zijn van de decentralisatie. Ja. Merkt de provincie daar al wat van, van die decentralisatie? Want ik hoor in, in de gemeentepolitiek uh, diverse discussies. Ja. En hoe? hoe hoe staat de provincie daarin? Nou, de provincie krijgt wel van alle kanten de complimenten... Uh, de manier waarop wij mm -hmm. uh, dat gedecentraliseerd hebben naar gemeenten toe. Uh, wij hebben ook alle vertrouwen erin dat die wethouders dat goed doen. Ja. Uh, en maar wat we wel zien, dat is dat met name die kleinere gemeenten daar uh, toch wel een probleem mee hebben. Want mm -hmm. er komt nogal wat op je af uh, als je ja. jeugdzorg, ouderzorg en welzijn... eventjes in één keer naar je toegeschoven krijgt met veel minder geld. Want dat is, dat weet je, de tactie. dat, dat, dat is het tactiek van het Rijk. Ze gooien het over de schutting met veel minder geld. Zij hebben een hele makkelijke bezuiniging. En de gemeenten moeten het oplossen. Uh, en daar is dat kinderkansen-team voor. Dat hebben we ook maar u gedaan. pakt één onderdeel uit de hele decentralisatie. Dat klopt. En dat zijn kinderen. Uh, ja. En dat hebben we ook... Nou, ik heb al gezegd, wij, wij zijn vertegenwoordigd in alle 51 gemeenten ja. van Noord-Rolland. Er zijn heel veel CDA-wethouders op dit dossier. In Noord-Rolland, in verschillende gemeenten. En die hebben ook gezegd, zet dat nou in je programma. Dat je een soort van vangnet creëert. Dat daar waar met name die kleinere gemeenten het net niet redden. En dat kan geld zijn. Dat kan kennis zijn die ja. ze moeten inkopen. Allemaal tijdelijk van aard. Mm -hmm. En daar is dat kinderkansenteam voor. Dat moet je zien als een soort van vangnet. Uh, voor die kleinere gemeenten die het misschien net niet redden om dat goed te doen. Uh, want ja, je moet er toch niet aan denken dat het, dat het daar misgaat. Uh, terwijl de ja, wachtlijsten inmiddels zijn. weg zijn. Ja. Uh, we moeten niet terug naar een paar jaar geleden. Uh, nu dat goed geregeld is, moeten we ook zorgen dat we dat ook zo goed houden. En dat we het netjes overdragen. En je moet moet het eigenlijk zo zien dat we nog een beetje elkaar de hand vasthouden mm -hmm. in die overgangsperiode. Uh, die andere twee decentralisaties, die, uh, de WMO, uh, heeft de provincie daar ook uh, wat mee? Nee, daar hebben wij, daar hebben wij minder mee, hebben gewoon, uh, dat, was al, de dat lag al grotendeels bij de gemeente, maar met name de jeugdzorg die is natuurlijk echt overgedragen per 1 mm -hmm. januari en uh, ja, daar zien wij nog wel wat, wat risico's nou, en daar is dit kabinet voor bedoeld. Nou. Er zijn een aantal gemeentes die hebben gezegd, wij zijn daar nog niet klaar voor. Ja. Nou, merk je dat in de provincie, ja. dat je nog steeds help hoort? Dat is precies wat ik ja? doe. En, okay. daar, en daar is dit, daar is dit uh, dat vangnetje vang voor, voor. Wat me. in het programma bestaan. staan. Okay. Ja. Wat zijn de persoonlijke speerpunten van meneer Bond? Ha. Ja, Nou ja, kijk, ik, ik ben... De Andelreps ook bijvoorbeeld. Ik, ik zit, ik zit in, uh, sinds 1999 in de Staten van uh, noord holland ja. uh, Dus ik ken mijn provincie mm -hmm. inmiddels wel aardig goed. De laatste acht jaar ben ik uh, bestuurder geweest. Voor mij is het wel een hele belangrijke dienst vrijwilligers. Uh, als je nou praat over wat vind je de belangrijkste van die drie, dan is dat voor mij wel uh, de belangrijkste. Als ik zelf ook nog vrijwilliger ben, heeft u daar uh, wel tijd voor, want hebben we hebben net die lijst doorgesproken. Daar <laughs> uh, da da da da maak ik da tijd het voor. Het dat ja. is in het uh, Dat staat nog oh, vlak in de buurt van mijn ouderlijke woning. En oh. daar ben ik al uh, nou eigenlijk vanaf mijn <coughs> tiende bij betrokken, eigenlijk. En als ik dan nog wel eens een uurtje over heb, dan, uh, ja, dan ga ik okay, daar af en toe even helpen. helpen. Lijkt, leuk. Dat is leuk. Ja. Er wordt uh, ook hier in dus Zandvoort wel eens geroepen, als alle vrijwilligers gaan zitten, dan, uh, dan staat Zandvoort stil. Maar dat dus, is dat natuurlijk is eigenlijk heel Nederland. Nederland. Dat is heel Nederlands. Ja, dat gaat voor heel Nederland. Ja, uh, de bus Haan staat maar klaar. maar eens kijken op de Wat ik ben zelf ook ja, acht jaar Alles valt, bij de bedrijf, ben valt geweest. allemaal, ja. En dat draait gewoon op vrijwilligers. Die ja. hebben duizend leden, ja. van heel veel kinderen... Ja. En dat kan gewoon niet zonder dat er jeugdleiders ja. zijn. Dat er jeugdtrainers zijn. En dat is dan wel één vereniging waar ik het over heb. Maar zo is het in heel Nederland. Ja. Maar uh, dat wil er nog een, een soort van kantenergie bij zit, Want ook daar zie je uh, niet een soort verloedering. Maar een soort vermindering. Ja, in, in, in, uh, in andere uh, sectoren zie je wel meer vrijwilligers. Ja. Ja. Maar je ziet nou ook wel eens dat kinderen gedumpt worden. En er uh, is dus toevallig één is dan uh, de Sjaak die de kinderen mee moet nemen. Ja. Nou ja, ik dat is ook raar. Nogmaals. En daar zit hij toevallig. Ik heb het zelf ook jaren gedaan. <laughs> En uh, wat zie je? Kijk, beide ouders werken. Ja. Ja. Uh, en die zien die club als een soort van uh, opvang voor het weekend. Ja. Uh, en ik heb die kinderen ook gezien. Die komen dan met een zakje ja. stoep met ja. 10 euro ja. de bus ja. in. Ja. En die dag zijn ze van de club. Ja. Uh, dus ja, dat is een beeld wat ik wel herken, uh, ja. Maar aan de andere kant uh, heb je dan ook altijd al vier, vijf ouders die meegingen. Ja, ja. Ja, dus ja. dus, dus je, weet je, het, het is ook weer niet zo zwart-wit gelukkig. Nee, gelukkig niet. Nee. Want anders uh, ja, dat is heb je dat dan dan je ook wel het probleem. Dus vandaar... Het speerpunt dat het voor vrijwilligers. Het is zelf is om die balans ja. te zoeken in ja. hun leven. Ja. En dat ze zorgen dat ze niet alleen maar werken. Maar dat nee, ze ook inderdaad een, een, beetje, een goede ja, balans is, uh, vinden is in hun gezin. Vrijwilligers is, is in dat geval ook ontspanning vind ik. Absoluut. Ja, je krijgt er heel veel voor terug. Ja. Maar dat is ook dat is het leuke eraf van. Je doet het ook vanuit een bepaalde mm -hmm. uh, passie. En daar, dat gaat het niet om geld. Want nee. dat geld waar nee. ik het net over had. Dat is met name voor opleiding. Voor begeleiding. Uh, dat ze het in werk goed doen. Daar is het voor. Want je moet ze niet gaan betalen. Dat is niet de bedoeling. Nee. Maar het is wel bedoelend dat je ze goed kunt opleiden en begeleiden. En die steun verdienen ze zeker. Ja, helemaal eens. Ik zou daar haast nog even op doorgaan. Want eh, er zijn uh, vrijwilligers die moeten die kussens gehad hebben. Die moeten die kussens gehad hebben. Maar met name nou die vrijwilligers in het groen. Die moeten wel weten hoe ze een boom moeten snoeien. Die moeten wel weten hoe Ja, je. ja je, wel je moet ze opleiden. Die kennis moeten ze wel even. En daar is het ja. voor bedoeld. Nou. Goed. Meneer Wond, uh, hartelijk dank voor nou. uw dank. tijd. Uh, de delegatie heeft het dasje al omgedaan. Van oranje tot groen. De bus staat klaar. De Europa oh. zie ik hier aanwezig. Ik wens u vandaag uh, heel ja, veel leuk. plezier in, uh, in ja. Zandvoort en in Haarlem. Dank u wel. Ja, Dank je wel. Tot ziens. Dank je wel. En het blijft rumoerig in Hotel Hoogland. De bus staat nog steeds voor. Er wordt nog even gediscussieerd tussen een aantal lokale partijen. Ik zie daar Michel Demmers nog druk doen. Jan Beelen, goedemorgen. Morgen, Jan. Uh, Jan Beelen, die zien we op de uh, waterschapslijst. Ja, als lijstduur. Als, als, als lijstduur. Goed hoor. hoor. <laughs> uh, het is misschien een beetje een open deur, maar ik wil het van jou weten. Is het nog wel van deze tijd, waterschappen? Zeker. Helemaal als we kijken naar hoe het op het moment... Het klimaat mogelijk aan het veranderen is. Ja. Als ze zegt, maar ja, dat water. Hè, we willen allemaal schoon water blijven hebben. Dan is het belangrijk dat we ook een bestuurslaag hebben die zich ook eens helemaal gespecialiseerd heeft. Die precies weet van nou, daar moeten we dit doen, daar moeten we dat doen. Dus ik vind dat je een gespecialiseerd bestuurslaag hier zeker voor nodig heeft. Hebt. En helemaal, als je kijkt naar de uitdagingen die er voor de toekomst nog zijn, is een uh, waterschap absoluut niet van, uh, ja, van, van de 18e eeuw spreken, maar nog steeds anno uh, nu, nou, belangrijk wat ik, wat en je, nodig. Van ook, ja, maar, uh, kijk, uh, ik ben hier. kijk, we, we hebben... Ik heb me als lijstduur gecommitteerd tot de CDA. Omdat ik sta voor, voor, voor de principes, sta voor de partijstandpunten voor dit onderwerp. Mm -hmm. De specifieke kennis die ja, ik op het moment moet ik zeggen... Ja, die, ik kan nu niet zeggen van nou, um, deze dijk zo... Moet een, dijk een dijkje zo. hier, een dijkje daar. Nee, nee. Dat, dat absoluut niet, nee. Maar ik weet wel wat ik voor Zandvoort wil. En okay. kijk, als Zandvoort te zijn heb ik hem gezegd van nou, op 21... Ik wil het bij wijze van spreken als luisteraar en als stemmetrek bij wijze van ervoor gaan. Mm -hmm. En kijken hoe ik me als zandvoort erin kan zetten om het ja, in Rijnland voor ons dorp goed te krijgen. Maar wat ik eigenlijk mee bedoel is, uh, uh, het is een heel specifiek vak, hè? waterschap, waterbeheer. Ja. En nu... Hangt het er maar vanaf wie ik, wie ik kies. Uh, als ik op een partij stem die hier uh, twee meter hoge duinen wil hebben, dan kan ik dat. Maar ik kan ook een partij kiezen die een groot waterbassin wil hebben in, in Noordwijk bijvoorbeeld. Ja, dat is toch ja. een beetje raar. Je zou dat toch als een, een, een, een, een bedrijf of als een ministerie moeten op kunnen zetten. Nou, dan dat... kunnen die programma's geschreven worden op waterschapbeheer. Klopt. Dat vind ik een beetje vreemd. Ja, maar het is ook alweer goed dat wij als, als kiezers ook... de zeggenschap hebben over die waterschap. Mm -hmm. Als we kijken hoeveel geld we iedere, ieder jaar betalen aan waterschapbelasting... dan is het voorkomen logisch dat je als, als burger, als degene die betaalt... ook mag meebepalen over wat je doet. Ja, natuurlijk. En dan klopt het helemaal. Hè. We moeten dan vertrouwen hebben in, in een bepaalde partijen, in mensen... dat die ook met goede partijstandpunten komen die haalbaar zijn en die hele regio gewoon dat waterschap ook goed regelen. Mm -hmm. Dus wat dat betreft, ik deel die zorg wel, ik snap wat, wat, wat u zegt. Nee. Alleen, ik heb het grootste vertrouwen in al die partijen die meedoen. Helemaal mijn eigen partij. Als ik kijk naar de mensen die op kiesbare plaatsen staan... Wat, wat, is, een, wat weten, is een speerpunt in het waterschap van de CDA dan? No? Dat het water betaalbaar blijft dat het water goed drinkbaar blijft... en dat we ervoor zorgen dat... bij wijze van spreken, ja, dus. volgt met schaliegas. ik weet niet of u daar ook van hoort... dat willen ja. ze ook mogelijk doen in, in, in waterschap Rijnland. Daar is het CDA gewoon absoluut tegen. Omdat dat slecht dat is voor... Ja. Inderdaad, dat is slecht voor de, voor de waterkwaliteit. Ja. En we zitten hier op een van de kwetsbaarste punten van Nederland. De zee ligt hier. hè? Ja. Mogelijk als het water gaat, de zeespiegel gaat stijgen... Nou dan moeten wij een goed waterbeheer hebben. Dan moeten we ervoor zorgen... Dat die sterk zijn en dat er een dat het CDA groot is om dat in ieder geval te regelen in de waterschappen Rijnland. Ja, ja dat is heel belangrijk, inderdaad. Ik heb hier een prachtige ansichtkaart in mijn handen van, van Jan Beela aan de voorkant samen met Er um, Moest hier nog wat over verteld worden? Nee, het is een, een kaart die wij gaan verspreiden de komende dagen, de, de komende weken. Nou, eigenlijk weken niet, de komende dagen. Het zijn er, als het goed is zijn er vier of vijf verschillende van deze, van deze kaarten. Je moet je voorstellen dat aan de ene kant een prachtige foto van Oud-Zandvoort staat. Eigenlijk uit de persoonlijke collectie van Anders Zandbergen. Oh. Dus uh, echt een familiefoto, die eigenlijk nog nooit zijn gezien. En het geeft een prachtig beeld hoe Zandvoort toen was. <lacht> en, en wat is dan de link naar de, naar de Statenverkiezing? De Statenverkiezing. Het is een kaart die u kunt verzamelen. En aan de andere kant staan, uh, de, staan uh, ik en antwoord. <laughs> en het is een soort van. Uh, ja. Herken ons. Herken ons, inderdaad. In um, het verleden en toekomst. In het verleden en ja. toekomst, ja. ja. Leuk. Ik vind ze uh, prachtig. Heel mooi. En uh, we kunnen natuurlijk nooit meer terug naar deze, uh, uh, deze stad. Maar het is natuurlijk wel iets wat je... Uh, en dat komt bij anderen ook. Houden wat je hebt. Ja, wat uh, daar staat het. Dat is ook schermen. typisch CDA. Kijk, er zijn partijen zoals bijvoorbeeld D66... Die het altijd maar willen veranderen. Altijd maar... Iets wat goed is, toch maar weer veranderen en veranderen om het te veranderen. Terwijl het CDA zegt van ja, kijk wat we hebben. Wees daar trots op, verbeter dat. Maar ga niet onnodig dingen veranderen. Ga niet onnodig wetten maken of onnodig dit doen. Nee, trots zijn en kijken wat goed is. behoud wat goed is. En niet alsmaar die drang om maar, om maar, eh, om maar te, veranderen. Om te veranderen en te veranderen. Oh. Zit je zo ook in die waterschappen? Of echt dat punt van, van het schone water, dat wil je vasthouden? Want het dat is, dat is natuurlijk al zo... Ja, kijk, op dat punt, hè, als we kijken naar schaliegas dan zeg ik wel van, ja, nee, we goed, hebben... Je hebt het al geroepen. Ja. Hoe bedoelt u? Dat schaliegas ja, dat is, ja dat, dat is actueel. Maar het CDA zegt hier in de waterschap van nee, we gaan dat niet doen. Hmm. Omdat we vinden dat het slecht is voor de, water, voor, de, voor de waterkwaliteit. We moeten gewoon onze mensen hier beschermen. Wat dat betreft. Ja. Als we kijken bijvoorbeeld... Um, ja, dan vind ik dat behouden... Hier wel, een, ja, misschien gaat het hier niet helemaal op voor de waterschap. Want als we kijken naar, de, naar onze eigen duin hier. Ja. In Noordwijk, in Katwijk, is het mogelijk om een parkeergarage te bouwen in de duinen. Op dit moment is dat hier niet mogelijk. Come <laughs> Het zou, ik, vind, ik vind dat raar. Ja. Ik vind dat die mogelijkheden moeten worden onderzocht. Dat je op de boulevard, bij wijze van spreken, in de duinen, er zijn prachtige duinen, Dat heet duinen, van die constructies voor het moment. Nou, dat, dat maar kan, kan het je, wel? Er zijn ontzettend veel mogelijkheden. En die deur moet wat ons betreft open. En het CDA zegt dan, ga dat goed onderzoeken. Kijk mm -hmm. wat de mogelijkheden zijn. En mogelijk kunnen we daar, een, ja, kunnen we daar voor in de toekomst voor Zandvoort een, een parkeerprobleem Iets. oplossen. Ja. En tegelijkertijd... Maar het is natuurlijk beschermd, hè, allemaal, hè, die duinen. Ja, maar het het dat doet zich voor dat men dan zegt ja, je mag de duinen niet aantasten maar een, een technische aanpassing als een betonnen wand en weer zand eroverheen en dan heb je de een, een pracht van een, een zeewering. Ja, ja, ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk ja. En dan ben je tegelijkertijd ook voor die toekomst beschermd, ja. want daar gaat het om. Ja. Dat we niet nu voor nu, we gaan waterschappen gaan vooral op, wat gaan we over 10, 20, 30 jaar, hoe gaan we ervoor zorgen dat dat het nog allemaal goed is. Ja, ja. En dan is zo'n zo, zo parkeergarage ja, en in een duin ja. die tegelijkertijd Oplossing en in de toekomst. Uh, exact. Kan, uh, ja. Ja. En er zijn hier ook uh, dijkgraven. Bestaan die hier in deze regio. Uh, ja. ja. En wat doet een dijkgraaf nou precies? Een dijkgraaf die zorgt ervoor dat de dijken. Ja, ook wat dat betreft toekomstbestendig zijn. Dat wordt gekeken van ja. Hoe gaan wij op dit moment. Dat zijn eigenlijk de bestuurders die we, die we hebben hier in de waterschap. Hoe kunnen ja. we ervoor zorgen dat. En net zoals hier in Zandvoort het college. En de gemeenteraad college Z, die, Dat zijn de bestuurders. En zorgen ervoor dat de taken goed worden uitgevoerd. En dat is eigenlijk het soort van dagelijkse bestuur waar we, waar we mee te maken hebben. Dus de, de, de dijkgraven zorgen er vooral voor dat wij eh, droge voeten hebben. Ja. En die het beleid van de, waters, van, van, he, van de waterschap zelf uitvoeren. En uh, de windmolens ook, hè? dat is ook jullie aandacht. Hè? Dat is altijd onze aandacht. He? Ja, maar dat is een partijstankt natuurlijk. Dat, daar vraagt u ons wel weer wat. Ja, nee, als, als we toevallig over die windmolens mogen hebben nu. We hebben de laatste tijd hebben in de campagne de VVD op het moment is goed bezig met campagne voeren. Ja. Ze moeten zelfs WOT-verzoeken in gaan dienen tegen de eigen minister die het verantwoordelijk is voor de windmolens binnen die 12 mijlzone ja. ja, het is eigenlijk diep triest dat ze er ook nog zo trots op zijn. Ook het CDA heeft ervoor gezorgd dat er in de Kamer waar het op het moment actueel is, waar zij er ook over gaan, dat de vragen heeft gesteld. Waarom zijn die onderzoeken niet openbaar? Mm -hmm. En dat gaan we zo snel mogelijk, ik uh, hoop dat we daar antwoord krijgen. En waarschijnlijk heeft Ja Bond het net ook over gesproken. Binnen de provincie zijn, is het CDA voor vrij uitzicht, voor behoudwerkgelegenheid. En daar staan wij pal voor. Ja, dan hou ik toch mijn stelling uh, staande dat uh, alle partijen, zij en zij dat moeten gaan doen. Ja, dan en dan moeten maar even die, uh, die partij trots aan de kant zetten. En dan ga je maar eens in vvd en lopen en zeggen wij zijn samen tegen die windmolen. Ik ga dat van, de, nou, uiteraard Gaat, ga ik, natuurlijk. Als ja. je dat wil gaan promoten, ja. dan uh, zijn we je uiterst dankbaar Jan. Uh, Lijstduur ja. op de waterschapskiezingen. Voor het CDA. Ja. Ik uh, wens je veel plezier. Dank je wel. En uh, ook nog in de plaatselijke politiek. Dankjewel. je wel. Dank je wel. Dank je wel, Jan. Ja. Thank mm -hmm. you. For about two days now, and I uh, I want to see you, darling. I really do, you know, because I think of you, and uh, all of me kind of goes.